Er staat file op de A6 Muiden Lelystad tussen Almere Buiten Oost en Lelystad 3 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En verder een file op de A12 Utrecht Arnhem bij het Lunette 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu Goedemorgen Zandvoort. ...vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. Zaterdag 21 oktober. Naast mij zit Gerry Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je Goedemorgen. Zelfs, ja. Doe je microfoon Ja, ik goed? zal even goed doen. Ja, sorry. <laughs> Daar richt je zelf even in. <laughs> Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Wij gaan praten met Wilma Schrama en Paul Olieslagers... ...over het uh, Holocaust monument in... Nederland. Niet in Zandvoort. Nee, nee. Dat, dat was even... Uh, we gaan uh, met Peter Trom praten over de OVZ... Dan moeten uiteraard deze man nog garnalen gepeild worden met tonarissen. Ja, nou dan komt het innovatiefonds, het ondernemersinnovatiefonds. Yvonne R.C. komt daarover te zeggen met nog wat medebestuursleden. Ik weet niet wie, maar dat zien we dan wel. Daarna komt Joop Jans En Joop Jans is een bloemsierkunstenaar. Die kan heel leuk vertellen. Dat is wel een leuk verhaal. En we eindigen met Zandvoort Loopt... 5 november en daar komen elke Zwart en Kenneth Boer. En nog meer, denk ik. Maar die komen daarover vertellen. Dat was het? Ja. Dat nou is weer twee uur vol. Ja. Uh, Wilma en Paul, een goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. En welkom in de Goedemorgen Zandvoort. Ik heb hier een folder voor mij liggen, vermoord in Auschwitz. Uh, we gaan het hebben over het Holocaustmonument Het Nederlands. Holocaustmonument. Namenmonument. Namenmonument. Namen. Hiervoor hebben we al heel even zitten praten over Zandvoort. Er is ja. dus in Zandvoort natuurlijk ook van alles gebeurd. Ja. Maar eerst even naar het Nederlands monument. Ja. Waar komt dat te staan? Het komt te staan in Wezenstat, in Amsterdam, op de plek waar de Hollandse Schouwburg stond. Want van daaruit zijn eigenlijk alle Joden afgevoerd naar de kamp. Dus dat wordt een heel mooi monument waar je helemaal doorheen kunt lopen. Met spiegels en dat soort dingen meer. Wie, wie gaat dat maken? Is dat al bijna klaar? Uh, ja, dat is, dat is al bijna klaar. Tenminste, ja, dat moet al bijna klaar zijn. Dat is gemaakt door, dan moet ik even kijken, een buitenlandse uh, uh, ontwerper. Uh, ontwerper. Mm -hmm. uh, <kwijnt> even kijken hoor. Nou, dat ga ik, dat, die, die zoeken we even op. Nee, dat is goed, wel. Die zoeken we even op. De klok, de klok loopt. De klok loopt. Maar um, uh, het, het, het, het ontwerp is goedgekeurd. Er wordt nu alleen nog getest. Er komen spiegels op. Liebeskind. Liebeskind. Ah, okay. Ja, oké. Dankjewel. Uh, die, um, die spiegels mogen natuurlijk niet, niet hinderlijk zijn voor verkeer of omwonenden. Dus de laatste tests zijn uh, er volgend jaar in. Uh, precies. Je zie je: uh, de artist mei, impression. Oh? En het zijn allemaal ja. spiegels aan de voorkant. Ja. Ja. Okay. Deze verandert wel steeds. als je op onze eigen site kijkt, dan zie je weer een ander. Beeld. ja, okay, Dus het, het ontwerp van het gebouw zelf is nog gaande. Ja. Okay. Maar de, de inhoud worden alle namen. En uh, Joden, Sinties en Roma's. Ja. Ja. Um, hoe, hoe komt men aan die namen? nou, De Duitsers noemen nog steeds zeer grundleg. En dat deden ze toen ook al. Ze hadden een uitgebreide administratie. En de Nederlanders werden verplicht om die administratie in Nederland op orde te brengen. Dus alle gemeenten in Nederland hebben lijsten moeten maken van Joodse inwoners. Die zijn naar de Duitsers toegegaan. En de Duitsers hebben in de kampen heel nauwkeurig bijgehouden wie wanneer vermoord werd. En En okay. ja. die, die administratie die is er, nog. Ja, die is er, er nog. nog? ja, die is er nog. En via het Auschwitz-comité hebben wij al die namen gekregen van de Zandvoortse. Hoe, hoe is dat in Zandvoort gegaan? Uh, ja, natuurlijk heeft de gemeente een administratie gedaan. En uh, Hoe zijn de getallen in, uh, in Zandvoort? Uh, er waren, uh, in Zandvoort woonden er uh, rond 500 Joodse mensen. Daar uh, zijn er 306 zijn er vermoord in de kampen. En daar hebben wij de namen van. Zijn die andere 200 nog wat teruggekomen? Er zijn een aantal, nou niet in Zandvoort teruggekomen, maar wel, wel gewoon in Nederland terug. En er zijn een aantal ook onderweg overleden en die hebben wel een graf gekregen. Dus er is bekend van een, een Joodse inwoner van Zandvoort die onderweg overleden is. En die is in uh, Muiden op de grote Joodse begraafplaats begraven. Dus ja. die komt niet op het monument nee, te staan. Hier, ja, maar zijn... wat, je, wat je nu uh, eigenlijk zegt is essentieel. Ja. Dit monument ja. is alleen voor uh, omgekoden Joden, Rome's en ja. die geen graf hebben. Yes, dat is, ja, exact. dat is helder. Ja. En dat is exact ja. zo, ja. Ja. klopt. Ja. Als je dat zo eens doorkijkt, hè, Wilma, dan... Uh, uh, over wat het aantal mensen praat je dan? Uh, die niet teruggekomen zijn, dat zijn er 306. En daar bij ja, in Zandvoort, uh, maar uh, uh, uh, Nederland wij. Uh, uh, totaal ongeveer 107.000 ongeveer. Oeh, En dat zijn ook de kinderen zitten daarbij. Nou, als je de lijsten de, de, de lijst bekijkt, dan. Uh, ja, dat is, dat is heel erg, is dat. Ja. ja. Kindjes van drie, ja, ja. ja heel, heel Ja, ja, ja. Maar ja, je, uh, dat wordt allemaal uh, gecentraliseerd. Dat ziet, de arts en ziet er uh, heel goed uit. Maar ja, hij verandert waar je bij staat waarschijnlijk. Ja. Want als ik hier uh, met mijn licht inschijn, dan rijd ik tegen de bomen. Maar om op te vallen ja. is dat dat. Jawel, ja. ik weet dat het dak, dat was een gegeven moment inderdaad met spiegels. En de ja. omwonenden, als de zon daar stond, ja, dan ja. hadden ze weer last van. Dus ja. Ja. het wordt constant okay. wordt het aangepast. Ja, ja. ja. Die, die, ja, ga nou, ik wil vragen, de nabestaanden van, de, van al die uh, omgekomen, ja. zijn die ook op de hoogte gebracht? Zijn die teruggevonden? Of die, weten die dat er zo'n uh, uh, namenmonument ja, ja, ja, ja, ja, komt? Ja. ja, dat ga ik wel vanuit, ja. ja. Dat ga ik vanuit, van die het Auschwitz-comité. Ja. Alleen in Zandvoort zijn er niet zoveel, er, wordt wel weer, er is wel weer een kleine Joodse gemeenschap in Zandvoort, maar mm -hmm. dat zijn hoofdzakelijk mensen die hier zijn komen wonen, ja. uh, 60, 70 jaren, 80 jaren. Die, die, niet van de oude gardes, zal ik maar zeggen. Nee, nee. nee niet. Nee, nee, nee, nee, niet echt, nee. Dus dat is, dat is wel jammer. Meneer Cohen die bij het chalstation woonde, op de hoek van de uh, Gerkenstraat, ja, ja. Die, die is wel teruggekomen en die heeft toen ook de Joodse tentoonstelling geopend vorig Oortoom. jaar in de kerk. Ja, ja. En die is inmiddels overleden, gewoon uit ouderdom. Ja, en, uh, ja goed, dat, dat was de laatste eigenlijk volgens mij. Maar ja, uh, hoe lullig het ook klinkt, je hebt alle namen en... Je weet wie dat zijn en ja. je weet ook wie er overgebleven is. Ja. En dat wordt dus door jullie gestructureerd? Of zijn jullie ook in het complete uh, plan bezig? Nee, wij zijn puur alleen voor de Zandvoortse mm -hmm. um, mensen die omgekomen zijn. Daar zijn wij voor bezig. Ik zie dat je een hele actielijst nou, voor we je hebt. Uh, dus ja. Je hebt nog wel ja. wat te doen. We hebben nog heel wat te doen voor 12 november, dan de officiële herdenking is in de Protestantse kerk. Daar hebben we zeker ja. nog wat voor te doen. Is dat hier? Ja. Dat ja, is oh, hier. Ja. Hier de Prootzandskerk. Oh, okay. Dat is een okay. grote, grote herdenking. Ja. Handig handige om even te noemen ja, dan. Ja. 12 november? Om drie uur. Uh, inloop is vanaf half drie. Er zijn een aantal sprekers, waaronder de voorzitter van het Aussies Comité komt. Er komt de rabbijn spreken. Okay. Uh, Maarten Peters komt muziek <coughs> maken. We hebben een heel mooi salonorkest uit Haarlem wat muziek maakt. We doen het allemaal om niet. De kerk kunnen we om niet gebruiken. De apparatuur ja, kunnen ja. we om niet gebruiken. Uh, Stichting Classic Concerts heeft de vleugel ter beschikking gesteld. Nou, Noem het maar op. Uh, alleen ja, dat kost ook heel veel geld. Uh, we moeten alles, er moeten moet sponsors gevonden worden. Ja. Die namen overigens, dat is wel heel belangrijk. Want misschien fietsen we daar zo voorbij. Die kunnen geadopteerd worden. Die kosten 50 euro ja. per naam. En dat wordt gedaan om het monument tot in lengte vandaag ook te kunnen onderhouden. Mm -mm. Nou, we hebben alle mensen in Zandvoort die in hun huis wonen, want dat weten we, waar Joden gewoond hebben die weggevoerd zijn. Die mensen hebben allemaal een brief van ons gekregen dat ze in hun huis wonen waar wat gebeurd is. En of die dan bereid zijn om een, een naam te adopteren. Ja. Nou, in de Metskestraat is een mevrouw die heeft vijf stenen voor haar huis laten maken. Oh, die stolpersteinen. Ja, niet, of niet de originele. Het zijn geen stolperstijnen. Ja, ja. Dit heeft ze op eigen initiatief Gedaan, okay. Wat het prachtig is. Zij komt ook spreken in de kerk. Mm -hmm. En zij komt ook een verhaal vertellen waarom ze dat gedaan ja. heeft. En wat er gebeurd struikelstenen, is. Struikelstenen. Ja, struikelstenen. Ja, Maar wat heel belangrijk is, is dat we gewoon die namen geadopteerd krijgen. En, en dat wil nog niet echt lukken. Nee, ik, ik denk dat we op dit moment zo'n 40 namen hebben kunnen laten adopteren. En dat is eigenlijk te weinig. Want we ja. moeten er echt 306 ja, je, hebben. Heb je dus ook die 300 adressen? Ja. We hebben alle, alles. alles aangeschreven. We hebben, ja, kijk, het was natuurlijk zo dat er op een bepaald adres woonden er wel vijf mensen. Ja, ja, ja. Die zijn alle vijf niet teruggekomen. Ja. Ja. Al die namen hebben we opgezocht, adressen erbij, en die hebben een brief gekregen. Dat is nu anderhalve week geleden. Ja. Daar hadden we eigenlijk wel iets van verwacht, maar ja. tot op heden nog niet. Nee. Nee. Nou, hij of zij die een brief gekregen ja. heeft, reageer ja. in ieder geval eventjes. Ja, ja. ja. kan ook op onze website kijken en we zitten op Facebook. Hoe heet de website? Zandvoortnamenmonument.com. Nou, dat is goed ik neem aan dat voor de twaalfde nog een, uh, een stuk in de krant komt zodat ja, ja, we ja, ja, daar echt ja, ja, op kunnen reageren. Ja, ja, ja. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Uh, ga je ook nog met deze, omdat je uh, toch wel wat, wat sponsors nodig hebt, nog naar de kranten mee? Moet ik zeggen dat ik er in de krant nog niet zoveel over gelezen heb. ik heb het gemist. Nee, ja, maar ja, ook, dat, ook dat kost. Kijk, Gilles is natuurlijk uh, die is best wel bereid om af en toe uh, een paar halve pagina of een persbericht te sturen. Maar ja, die, die, die, die, die, die moet er ook centjes verdienen. Dus ja, en om... Uh, maar het advertenties, natuurlijk. O, ja, ja maar we absoluut. hebben, we we hebben al in de krant gestaan een paar keer. Ja. Ja. En we krijgen ook nog wel wat. Maar ja, goed, advertenties kosten ook weer geld. We hebben wel een... een uh, dat is wel grappig dat mevrouw uh, dat Sier hier zit vanmiddag. Of straks. We hebben wel een aanvraag ja bij het Innovatiefonds gedaan. En daar hebben we... een en dat moet officieel, dat, dat moet ook besproken worden daar. Ja. En ik heb in ieder geval bericht gekregen dat ze, dat ze het gaan bespreken. Dus ik hoop oh, dat, is... dat, ze, dat ze wat kunnen, kunnen doen voor ons. Ja. En ja, ik ga toch volgende week ook maar weer een aantal winkeliers langs. Want het is dat in uh, 1890 natuurlijk de Duitse bankiers, de Joodse bankiers hier Bad Zandvoort gesticht hebben. Want als dat niet gebeurd was en als al die Joodse mensen niet al die winkeltjes in, in, de, in de Kostverlorenstraat en in de Brugstraat en noem maar op nog, zeestraat. Al die winkeltjes, dan weet ik niet of Zandvoort geweest was wat het, <laughs> wat wat het ja, nu ja, is. dat denk ik niet. Nee, dat <laughs> Hè, denk dus ik ook dus al dat, uh, dat, dat ah, ja. zijn allemaal dingen. En dan mag je als ondernemer ook best wel eens over nadenken dat jij hier zit met je winkel in een hele drukke badplaats. die eigenlijk in 1890 door Joden gesticht is. is ja, ja. Kijk, als je die... Uh, als, van, hè? Ja, ja, ja, ja. als je die geschiedenis terughaalt. en uh, De namen zijn natuurlijk allemaal bekend. En het ja. boek van, uh, van dominee uh, Teunhaat. Ja, de twee boeken. Dan ja, ja, ja. heeft het een hele rijke historie gehad. Ja, Voor onze, de oorlog. Op onze website is. staat ook een link naar die boeken van hem. Ja. Okay. Zo kan je dat ook nog eens op je gemak nalezen. Hoe dat allemaal ontstaan mm -hmm. is. Nou ja, het is natuurlijk heel erg... Uh, het is heel erg booming, booming geweest ja. in die ja. tijd. Ja, het is een booming. Ja. En wij, uh, wij hebben inderdaad wat je zegt... er toch wel het een en ander aan te doen danken dat Zandvoort was toen de gerichte badplaats. Ja, absoluut. En uiteraard... Ja, de spoorlijn hebben we ook ja, daaraan ja, en ook, te danken. Ja, die en mooie dat, hotels allemaal. Toen, en die dat passage. Dat zet wel, ja, ja. wel zandvoort op de kaart natuurlijk. Ja, en en, die niet en, en gebleven. gebleven. En gebleven, absoluut ja, ja. waar. Absoluut waar. Hey, samenvattend, jullie zouden graag een reactie willen hebben van alle mensen die uh, jullie aangeschreven hebben. Ja. 12 november is er een bijeenkomst in de protestantse kerk. Ja. Half drie gaat de kerk open. Naar achter hebben we koffie in het jeugthuis. Is dat ervoor? Dat is ervoor. En dan hebben we tot inloop, vijf de inloop ja. en dan hebben we tot van drie tot vijf hebben we dan het programma. Okay. En dat is wel mooi om even te vermelden, ook als we nog even, heel even tijd hebben, we hebben, we hebben 110 families, en personen en families. En die worden allemaal op een klein canvasdoekje geschilderd per familie, of alleen, of met z'n tweeën. En dat wordt door de groep 7 van de Zandvoortse basisscholen gedaan. En die kinderen mogen dat allemaal doen op de manier zoals ze hun dat willen. Met stift, of met verf, mm. of met, met potlood. En dan uh, die uh, lijstjes, die worden weer door ons verzameld. Die komen naar de kerk toe. En dan staat er een heel groot frame, houten frame. Dat is weer gemaakt door uh, Nieuw Unicum, door mensen daar. En dan worden die lijstjes in het frame gehangen. Met de symboliek dat ze, de Joodse mensen weer terug zijn in het dorp. Oh, wat goed. Ja, dat is wel Dus hard. dat is het idee. Ja, dat is het idee. Ja, mooi. Dus ja. ja. Dan en... heb je nog wat op je actielijst wat je kwijt wil? Uh, nou, wat ook wel heel mooi. je bovenaan ja. ja. Nou, dit is ons draaiboek. Ik denk, ik neem het maar even mee. Ja, ja. straks. Uh, ja. uh, op de scholen wordt ook een, uh, een les gegeven door gasles. ons. Uh, een gastles, door ons ander comité-lid uh, Linda. Ja. En uh, die gaat alle scholen langs om te vertellen waarom we ja. dit doen en waarom het zo belangrijk is. Goed, de jeugd moet het ook ja, weten. We moeten het ja, blijven uh, doorgeven. Ja, er werd wel heel, heel simpel over gedaan, maar. Uh, um over al die dingen, maar toch zie ik uh, afgelopen jaren... dat jeugd opgepoord wordt om mee te doen. Mm -hmm. ja. Maar ook dat ze, het interesseert ze. Ja, ja we ja. zien dat natuurlijk ook wel met het 4 mei comité ja. waar, ja, ik, ik, waar ja. ik in zit. En daar uh, proberen we die jeugd er ook maar steeds bij te betrekken. Ook door die scholen uh, te ja. enthousiasmeren van kom er naartoe. Helaas is het altijd in de vakantie en zijn er heel veel mensen weg. Ja. Maar, maar zagen... je ziet toch dat, uh, dat uh, ik wil niet zeggen enthousiasme, maar de belangstelling wordt toch wel is groeiende. Dat is groeiende, zeker. Ja. Zeker bij de herdenking met Joods monument wordt het steeds zeker. Mag ik, ik wou nog iets vragen? Het monument waar die, de, de synagoge heeft gestaan hier op de... Weet jullie daar iets van? Dat, daar zou ook iets komen. Hè? Of ben ik nu... Volgende project. Volgende, dat wordt zeker ons volgende project. Dat wordt zeker project. ons volgende project vanuit het comité. En, nee, ja. Zeker voor het Sansbos ja, comité is dat, dat belangrijk. het kastje is uh, eigenlijk ja. te klein. Ja. Ja. ja, ja. Nou, we hebben een idee. We hebben een idee, maar dat moeten we uiteraard met de gemeente gaan overleggen. We hebben een idee om dat frame wat we, wat we gaan maken, natuurlijk met al die lijstjes erin, om daar uh, door, uh, door een goede fotograaf op of zo uh, ja. een hele goede foto van te laten maken. En die te gaan gebruiken, misschien in het nieuwe uh, monument. Ja. Okay. Dus dat is een idee, maar dat moet allemaal met de gemeente besproken worden. En, uh, Kortom, jullie zijn nog lang niet klaar met oh nee, al die dingen. Ik nee, ik nee, we komen er wel een keer terug. <grijp> nou ja, kom, kom zeker een goed. keer ja, terug. Ja, ja, ja. Uh, in ieder geval uh, succes met Thank het uh, monument ja. op te Dank zetten. En hopelijk komen er nog wat sponsors bij. En ook de foto in de gaten, daar komt nog echt een stuk in te staan. We hebben al wel een keer een heel groot stuk had in de krant. dat heeft het ja. wel heel grant ja. ingevuld. Ja. In uh, die komen in ieder geval denk ik nou, bij de uitnodiging op 12 november. Ja. Ja. het, ja. het project, project blijft doorlopen. Het is ja. dus ja. niet dat het Absoluut. stopt 12 november. Nee. Nee, nee. Het nee. moet door blijven lopen. Ja. Ja. Ja. We gaan het zien en we horen ja. graag ik ga volgende dan. week even naar Peter Tromp toe kijken of die vanuit de ondernemersvereniging <laughs> nog wat kunnen doen. Ik zal het zo even voor dit mooie project. Wat het even Op de radio. Dat weet ik. dank jullie wel. Dank jullie wel. Hij ik wel eens gesprek.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 long Allemaal zo snel, het gaat zo snel. Iedereen zeker als je mannen. een netkin call met Mona Lisa hoort. Ja, dat is meer dan jouw tijd, Peter Tromp. Prachtig. Aangeschoven. Tromp zit hier in vol Prachtig. ornaat. Aangeschoven is Peter Tromp. Het uh, gaat over de ondernemersvereniging Zandvoort. maar hij zit hier in vol ornaat van het Zandvoorts Mannenkoor. Laten we daar even van tevoren wat over zeggen. Peter, wat gaan jullie doen met het Mannenkoor vandaag? Uh, we hebben twee weken geleden een concert gehad in de het ja? Zandvoorts Mannenkoor, ja. 35 jaar bestaan. Ja, mooi. 350 ja. mensen, fantastisch volle kerk, leuk concert, ontzettend. Dus uh, uh, uh, we hebben natuurlijk een programma wat we bijna allemaal uit ons hoofd zingen met veertig man. Maar het gaat over vandaag. En, uh, wat we vandaag gaan doen is datzelfde programma zingen in de Paterskerk. Okay. Vanmiddag om 1 uur tot half twee. Een gedeelte uit dat programma. En vervolgens uh, van twee uur tot half drie in de BAVO, de, de grote kerk op de Grote Markt. En dat is natuurlijk wel heel leuk voor ons mannen om daar een keertje te zingen natuurlijk. Uh, in, het ik... in het kader van Korendag Haarlem en korendag halen wordt ieder uh, jaar gehouden. Dit jaar is het speciaal omdat het eigenlijk alleen maar mannenkoren zijn die zingen. En dat zijn maar liefst 700 man in totaal die alleen op die twee locaties zingen. In de Paterskerk op de Groenmarkt en in de Bavo-kerk op okay, zijn, de Grote dus Markt. Twee, twee locaties? Twee locaties. En uit en heel, heel Nederland? Heel Nederland. Ja, die komen zei, echt uit heel Nederland. 700 man is er al wat? Ja. Wat is, en, wat is het uh, gemiddelde koor? 50 man? Uh, nee, ik denk klein tegenwoordig. Vroeger wel, maar uh, uh, niet alleen het Zandvols mannenkoor heeft problemen met leden uh, uh, te werven, maar dat is een uh, landelijk beeld. Ik dacht dat jullie juist weer uh, na het uh, concert weer wat leden erbij hadden. Nou, het uh, feit doet zich voor dat we hemel en aarde bewegen om die, om die mannen uh, naar het podium te krijgen. Dat lukt ook. Dat doen we dan in de pauze. We krijgen allemaal een briefje met de, de tekst wat ze moeten zingen en dat moeten we geven. En dan hopen dat ze de dinsdag daarop om acht uur stipt... Uh, in de blauwe tram zijn. Maar dat wil nog niet lukken. Dat wil nog niet lukken. Briefje erachteraan. Ja, we hebben veertig man, dus het gaat gewoon crescendo met het mannenkoor. Nog heel even mannenkoor. Jullie zochten laatst verschillende stemmen. Ja. Hoe is het aan mij? Uh, de verdeling uh, zoals we die nu hebben is goed. In, uh, we zijn vierstemmig, nog steeds. Eerste tenor, tweede tenor, Bassen Baritons, 40 man. En uh, uh, de eerste tenor is altijd een hele moeilijke partij, omdat dat bij ieder mannenkoor is dat daar de minste uh, mensen bij zitten. Als je daar een aantal goede zangers bij hebt, dan kan dat makkelijk met 6, 7 man oh, okay, gezongen worden. Dan ben je sterk genoeg. En uh, wij leven in een gelukkige omstandigheid dat niet alleen de eerste tenor, maar ook de tweede tenor en ook de Bassen, maar vooral de baritons fantastische partijen zijn in en het koor. Nou ja, 40 man is, uh, is redelijk, uh, ik heb jullie wel eens eerder zorgen horen baren daarover ja. en nu uh, denk ik met 40 dat je redelijk gevuld bent. Ja. Ja. Maar we gingen het ook nog helemaal over de ondernemersvereniging ja. Zandvoort ander hobby van me. De ondernemersvereniging Zandvoort is uh, een vereniging van, van retailers juist en uh, daar ben je al heel lang voorzitter van? Niet zo lang, maar wel nou, al bijna 40 jaar bestuurslid. Waarom? Vanaf 1981, dus dat is niet helemaal 40 jaar, dat is 36 jaar. En ik ben sinds, geloof ik, 2011 of 2012 voorzitter. Nou, dat is toch een redelijke, ja, uh, een ja. redelijke termijn. Ja. Um, we hebben het al eerder over, over de, de, de OVZ. Hoeveel leden hebben jullie nu? 45, 50... 50 op een, op een retailerbestand van? Uh, ik denk 150, 150. Ongeveer een derde. Een derde. Je ja, en wel... dat heeft alles te maken met een, met een aantal oorzaken natuurlijk. En, uh, Zoals? Nou ja. Uh, ik ben al tien jaar bezig geweest om. Uh, als warme voorvechter. om het Ondernemersfonds op te richten. Overtuigend van het feit. Dat ik ben, dat iedereen moet meebetalen aan het algemeen belang van Zandvoort. Hoe klein, hoe groot ook. Of je nou retailer of horeca bent, hotel pension, maakt niet uit. We doen het met z'n allen voor Zandvoort. En we moeten het dan ook met z'n allen meebetalen. Dus ja, dat ondernemersfonds? Dat, is die dat ondernemersfonds is nu eindelijk uh, uh, daar. En uh, daar zijn wij als ondernemers en niet alleen uh, uh, de retail. Maar ook de horeca en ook de strandpachters. Iedereen in het dorp is daar ontzettend blij mee. Nog blijer zijn we met het feit als overkoepelende organisatie. Dat de gemeente, uh, een gemeente heeft uh, dat te moeten verdubbelen. De komende jaren nog blijer. Dus uh, dat is hartstikke goed. En... Uh, dat maar gaat, heeft dat invloed op de OVZ? Dat heeft invloed op de OVZ. Ik zal je vertellen waarom. Omdat je dus als OVZ eigenlijk daardoor ook een stuk kleiner wordt. Er zijn heel wat retailers die nu zeggen van ik ben uh, uh, min of meer verplicht om bij te dragen aan het fonds. Ja. Ik ga geen twee keer betalen. Ik ga niet één keer mijn wettelijke uh, verplichting doen door via de reclamebelasting die hmm. 200 euro te betalen. En dan ook nog eens een keertje contributie aan het OVZ te moeten halen. Gaan betalen. Wat wij hebben gedaan is uh, in het jaar 2016, 2017, een brief naar al onze leden doen uitgaan waarin wij hebben gezegd van moet je luisteren, uh, jullie zijn altijd de voortrekkers geweest, sinds jaar en dag al. Do dankzij jullie is, een groot gedeelte, is het voor een groot gedeelte gelukt om altijd de, de sfeerverlichting op te hangen. Dus wij gaan terug van 360 naar 160 euro weten dat jullie ook die 200 euro eraf halen. Als we dat niet hadden gedaan, had de OVZ waarschijnlijk volgend jaar niet meer bestaan. Maar dan um, trek je wel een, een, een wissel op die groep uh, uh, van de OVZ, want Elke ondernemersgroep, hè, de strandpachters, de vaste strandpachters, de uh, koninklijke horeca Zandvoort, ja. heeft een, een soort innercirkel waar wat uitkomt. En dat gaat dan naar de, de OBZ. Ja. Dus dan verlies je wel een, een stem als je dat doet over OVZ opheffen. Uh, OVZ opheffen is nog niet nou, Als vrake. je te klein wordt, lekker zo. Ja, zelf... maar goed, binnen het OBZ zijn we heel druk bezig. En uh, ook in het kernteam zijn we druk bezig met allerlei andere zaken. Maar het OBZ, het ondernemersbelang Zandvoort is de overkoepelende organisatie. Maar die wordt gevoed door de onderliggende. Uh... Die wordt gevoed door de onderliggende ja. ondernemers. Maar het OBZ moet uiteindelijk een organisatie worden waarin al die belangen waar we groepen in één zitten. Nou, dus ik zie een toekomst... tussen nu en tien jaar... dat er geen OVZ... als zodanig meer is... dat... Zandvoort vragen. wordt bestuurd door het OBZ, ondernemersbelangen Zandvoort, waarin er één vertegenwoordiger zit uit de retail, één vertegenwoordiger uit de horeca, één vertegenwoordiger uit de standpachter, één overkoepelende organisatie. Nou ja, die, die, die, dat lid van dat OBZ moet toch een, een, een achtergrond hebben. Dat, daarmee bedoel ik uh, een OVZ, een vereniging van standpachters. Dus, als je dat laat verdwijnen, zit daar iemand die eigenlijk geen uh, dus er zou backup up heeft. Dus er zou ook een tussenoplossing kunnen zijn dat je de OVZ gewoon zo klein houdt als het nu is. Dat je één of twee ledenvergaderingen per jaar houdt, waarin de mensen... Uh, nou, maar heel kleinschalig, specifiek alleen voor de retail. Ja. Ja. En, uh, dat, doet, dat doet het strand ook. Ja, ja. maar uh, uh, dat zal nooit meer zo groot worden als dat het OVZ ooit is geweest. Hoe groot is het? Daar, het, is het veel... De ja, OBZ. de de, de, de OVZ. Het bestuur van OVZ bestaat uit uh, Mimoun Abdeloui van uh, het Plein. Uh, ben Dobie, uh, Peter Bluis, penningmeester, en ik als voorzitter. We ja. hebben nu vier man. Ja, ja. En Ben Dobie en Mimoen hebben aangegeven dat, ze vanwege uh, persoonlijke omstandigheden, zij uh, er niet meer zullen zijn. Dus ik doe het eigenlijk met Peter Bluis samen. En, uh, maar het is ook niet. We, we komen één keer in de maand bij elkaar. Want de OVZ ja, wordt meer. Ja, ja, en de OVZ moet je eigenlijk zien, ook vanwege dat Ondernemersfonds, meer als een doelclub. Ja. Wij doen dingen.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 wij zorgen bijvoorbeeld, een heel belangrijk ding wat er nu weer hangt... wij zorgen voor de sfeerverlichting. Maar wij zorgen zometeen ook voor de uitbreiding van de sfeerverlichting. Maar dat zit dat... bij jullie als een soort takenpakket in het OVZ? Juist. Jullie voeren uit. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En uh, de oude situatie was zo dat wij niet alleen uitvoerden... maar ook financieren. Nu door dat ondernemersfonds... Dat, is, dat ligt nu anders. Ligt het nu anders. En het ondernemersfonds, het bestuur van het ondernemersfonds... ziet natuurlijk heel graag dat er nog wel mensen zijn in het dorp... Die dat, ding, uh, die dat soort dingen doen. En dan gaat het niet alleen om OVZ aangelegenheden. Ook maar ten aanzien ook van strand. En vooral ook ten aanzien van horeca. Met het, ja, ja, ja. Uh, dus daarom uh, wil ik zo. dat zo'n groep OVZ, uh, Koninklijke Horeca, Zandvoort, wel blijft bestaan. Ja, maar dan binnen het OBZ. Een overkoepelende ja, organisatie. Ja, ja, ja. ja. Een overkoepelende organisatie. Want ook naar een gemeente toe is het natuurlijk... En dat werkt al een aantal jaren... Jawel hoor, het werkt al een aantal jaren heel goed... Dat wij gewoon één keer in de maand... Een uur onderhoud hebben met de wethouder van de economische zaken. Maar dan praat ook OBZ. Zaken. Dan praat het OBZ. Juist. Maar in dat OBZ-overleg... Komen natuurlijk altijd dingen ter sprake... Die ook het OVZ aangaan. Ja. En een andere keer die de standpachters aangaan. Ja. En wat dat betreft... Uh, uh, denk ik dat we heel goed bezig zijn. Zijn, we zijn in de gelukkige omstandigheid... Dat we Dick Hulsenbos, wel bekend in het Zandvoortse. vroeger heel uh, nauw gerelateerd aan de Kamer voor Koophandel. Bereid hebben gevonden om voor het komend jaar, met een proeftijd van een jaar, maar die blijft gewoon. Voorzitter te worden van het OBZ. Ik heb en, hem toch openlijk uh, dat horen zeggen: van ik kijk het deze jaartje aan. Ja, maar goed, dat mag je zeggen, maar uh, ik wij weet zorgen ervoor dat hij de... blijft. <laughs> kijk, dat bedoel ik. Wij zijn heel blij met hem. En, dat, is, dat is belangrijk. Dat, dat is een belangrijk. echte bestuurder, ja. namelijk. En die weet Zo'n club heel goed te leiden. En uh, als je ziet hoe de vergaderingen nu gaan. Dat gaat gewoon uh, uh, wat goeds worden. En wij als OVZ zijn uh, natuurlijk een, uh, een speler in het geheel. En dan vooral ook voor de uitstraling van het dorp. En dat heeft te maken met de promotie. Dat heeft te maken met de verlichting. We hebben gisteren uh, een onderhoud gehad met de firma Holman en meneer Aad van Bentum, de dorpsregisseur, zoals hij zichzelf noemt. De opvolger van... Is de is functie. functie. Dat is zijn functie. Ten aanzien van wat gaan we nu doen met de sfeerverlichting, gaan we nu eens met z'n allen zorgen dat het nu eens een keertje goed brandt. En ja, dat, dat, ik iedere, gisteren. dat ik niet... Ieder, sssst, dat ik niet <laughs> iedere avond door dat, moet dat dorp moet rijden om te <laughs> kijken en de volgende dag weer moet bellen. Het heeft te maken met de kwaliteit van de lantaarnpalen. Het heeft te maken met de kwaliteit van de kastjes die er hangen aan de muren. En dat komt allemaal door zout, zee, wind en dergelijke. Ja, ja, ja, en dan moet constant invloed, ja. uh, onderhoud. Dus waar ik mee zit is dat de ene keer... Uh, uh, Homan zegt het is de schuld van de gemeente. En dan bel ik de gemeente en die zegt het is de schuld van Homan. En daar zit ik dan tussen. Maar nu dus, heb je dat een klein beetje op lijn kunnen krijgen. Nu heb ik dat een klein beetje op lijn kunnen krijgen. Wat veel belangrijker is. Wat gisteren ook besproken is. En waar we een rondje voor gemaakt Haven is de aanschaf dankzij het uh, innovatiefonds, het bestuur van, het, van de nieuwe sfeerverlichting zoals die gaat hangen. Een twaalftal ornamenten in de zeestraat aan twee kanten. Uh, de Louis Davidstraat wordt meegenomen aan de kant van Albert Heijn... en aan de kant van Kapper Hetzijns. Daar komt ook dezelfde sfeerverlichting te hangen. En wat ik heel leuk vind, is dat we ook Winkelcentrum Noord... mee betrekken in de verlichting. En voordat Sint-Nicolaas uh, in uh, Zandvoort aankomt... Ook een overzicht aangelegenheid? Met de Zwarte Pieten, ook een overzicht aangelegenheid. Ja, ja, ja. ja nee, niet onbelangrijk. En uh, uh, hangt die verlichting ook daar? En het is de, de, dezelfde ornamenten die er nu hangen? Dat zijn dezelfde ornamenten die er nu hangen... Er is onderzoek gedaan gisteren naar de kwaliteit ja. van de lantaarnpalen. Bij de remise liggen allemaal schakelkasten. zodat als een ornament uitvalt, de lantaarnpaal blijft branden. Dat moet in alle ornamenten wordt dat, uh, in de palen neergezet Maar andersom, dus ook als de lantaarnpaal stuk gaat, dat de vlichting blijft branden. Ja. En uh, dat zijn allemaal goede zaken. Als je, dan, en als tot je dan toch met schakelkasten bezig bent, ja. uh, een van de gehoorde opmerkingen is dat die. Uh, de verlichting pas aangaat als de lantaarns aangaat. Ja, en... Zou daar niet een tijdschakelklokje uh, bij kunnen? Uh, uh, nee. Gods onmogelijk. De verlichting van Zandvoort wordt uh, beheerd door Leander. Liander is de, de netbeheerder. Ja, netbeheer, ja. Maar Liander zorgt ook dat niet alleen in Zandvoort, maar ook in Bloemendaal, in Hillegom, in Heemstede, in Haarlem, in Vels, in Beverwijk, noem maar op, allemaal tegelijkertijd. Dus er is een uh, verzoek gegaan naar Leander. Doe het in Zandvoort een half uurtje eerder. Mm -hmm. But But no way. Het kan niet, niet los nee, van elkaar? Nee, het is, het, is, het, is een, het is een computerprogramma wat op, uh, op, op het licht reageert. Ja. En op het moment dat er een bepaalde schemering is, dat gaan gaat, ja. overal in de hele omgeving, in de hele regio... Ja, anders zou je misschien een heel netwerk voor die andere verlichting moeten maken. Ja, dat wordt en, prijs. Uh, uh, ik heb ook tegen de ondernemers gezegd, jongens, tel je zegeningen en zoveel hoeft het niet te kosten. Want het is allemaal ledverlichting tegenwoordig. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat als je de stroom gebruikt via de lantaarnpalen dat de uh, gemeente dat betaalt. Ja, dus, en we zijn ook van het gezeur af... dat iedereen een stopcontact in zijn muur moet hebben. En dergelijke. Want dan kan hij iets zelf aan doen. Maar we zijn blij dat we daar vanaf zijn. Ja. Er is nog een winkel die daar maakt gebruik van. Ja. En, uh, dat is meneer De Lip. Ja. Ja. En die heeft inderdaad nog zo'n heel erg uh, oud... Die heeft nog en, een, en die heeft nog een, een stekker. Al, en die heeft nog echt een stekker, ja. dat is de In enige. die tijd kon je ook zien wie, wie niet en wel Wie betaalde. niet en wel betaalde. Want die had zo'n ding niet. Ja, Ik vond dat wel verhaal. ja, ja. ja. Ja. Maar ja, uh, het is wat jij zegt, omdat je nu een overkoepelende organisatie hebt uh, van het ondernemersfonds OVZ, uh, betaalt iedereen er dan mee en ja. daar heeft iedereen er plezier van. Ja, en. Uh, uh dat moeten we uh, koesteren ja. en uh, tel onze zegening mm -hmm. en wees blij dat we nou eindelijk met z'n allen meegaan voor het algemeen belang. En dat heeft ook te maken met de hele promotie van het dorp natuurlijk. Tuurlijk. Ik heb nu een uh, verzoek liggen om bij te dragen via het innovatiefonds. Want jullie begrijpen natuurlijk wel op het moment dat die leden in plaats van 360, 160 euro bij elkaar gaan brengen. Dan blijft er net aan 8000 euro over. Ja. Nou, Wat daar, kunnen we de, mee? Ja. daar kunnen we de oorlog niet mee winnen. Ja. Dan kunnen we de oorlog. Wat doe je daar Ik zal je vertellen. Op het, op het moment dat wij op een zaterdagmiddag tussen 1 en 5 een, uh, een, een Dixieland-band uitnodigen, oh ja. die daar. Op een hele leuke manier muziek maakt. Die door het dorp heen loopt. Die niet op één plaats blijft staan. Zijn we daar een bedrag van kwijt? Exclusief BTW van 600 euro. Dus dat doe ik daarmee. Met die 8000 euro. Nee, maar als je dat eens dus een paar keer doet, ben je, ben je ja, als klaar. Als ik dat een paar keer. Ja, ben ik, eh, ja. Ben ik klaar. En eh, een, uh, het drukken van. 10.000 loten voor de decembermaandactie. De subsidie die we geven aan de intocht van Sint-Nicolaas. Sint ja. uh, het snoepgoed van Sint-Nicolaas kost 800 euro. Ja. Dat is ja. ten koste van uh, de, de OVZ. Euro, gaat het uh, de paaseitjes kosten 800 euro. Dat is uh, ten koste van de OVZ. Nou, ga maar door zo. Dus ja. wij moeten op een andere manier proberen om te kunnen doen wat we willen en eigenlijk om te ja. kunnen uitbreiden wat we willen ten aanzien van meer muziek, meer promotie. Gebruik daar gebruiken we het ondernemersfonds voor. Oké, okay, nou we zijn weer een beetje bijgepraat. Uh, jij gaat uh, naar ja. Haarlem toe. En uh, bron voor zorg is de leegstand in het dorp. Want ja. dat hebben we natuurlijk ook nog. Ja, en, ja nou die daar komt binnenkort een rapport over. Ja. Dat gaat dan naar de raad. En dat wordt denk ik in november besproken. En daar gaan we het nog een keer over hebben. Maar dat is een tandtestijd hoor. Dat is niet alleen Zandvoor. Nee hoor. Dus. Peter bedankt en veel plezier in Haarlem. Gaat helemaal lukken. Dank jullie wel voor de tijd. Dank je Ton Arissen, die eigenlijk hier ook zou zitten over het En We zijn weer terug. Um, dat is ook het onderwerp, het laatste onderwerp van dit uur. We hoorden net George Baker met de Little Green Bag. Trouwens. Ja, dat is een mooi muziekje. En dit heeft Jacques allemaal uitgezocht deze ja. keer. Uh, ja. Uh, waarvoor dank. Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Ja, klopt. Daarvoor zit ik hier, Ellen Koper. Ellen Koper, goedemorgen. goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, jij zit ook in dat comité. Klopt. Ja. En uh, eigenlijk zijn jullie al uh, een tijd bezig met, met het voorwerk eraan. Ja, inderdaad. Ja. Hoe lang... vissen, denk ik. Hè? <laughs> ja. Nee, vissen wordt pas heel kort wordt de komende week ja, gedaan. Ja. Want ze ja. moeten natuurlijk wel vers zijn. Zijn ze duur? Ze zijn nee, zo... nee, eerst zelf. Uh, uh, huig uh, gaat als het goed is zelf. Vissen nou, dan huig niet, maar wel ja, de, de van talassen, van ja. zeg maar. Die ja. gaan wel dan zelf vissen. En ik hoop dat er gewoon lekker echte. Ja, als het genoeg is. Dus ik hoop dat ze echt een lekkere van hebben. Die zijn natuurlijk top. Maar vorig jaar was ze niet genoeg? Nee, nee nou toen ze ze uit de Muiden ja, ja. hebben. Een beetje bij moeten halen. Ja, ja. ja. ja, okay. ja. Maar die. Uh, je gaat volgende week vissen. Hoe ga je ze dan ook invriezen? dan? Nee, komende, nee, ze worden gewoon ge gekookt. Ja. En vers. Oh, oké, okay, uh, ja. ja, Want die, je, maar, heb, ja. je hebt maar een korte, een korte termijn natuurlijk. Ja. ja, dus het is. Uh, Met verse granalen. Met verse granalen, ja? dat klopt. Ja. Weet, ik weet dat ik heb een zakje vol gekregen. Zo, ja, je moet ze vanavond pellen, en dan, anders is het mis. Nou, dan hebben, ze, dan hebben ze al even gelegen, denk ik. Maar gaat, <laughs> nee, die kwamen zo, ja, ja, zo het water uit. die kwamen zo het water uit. Ja, je moet ze ook niet drie dagen bewaren en dan, dan een keer gaan pellen. Nee, het is erg bederfelijke waar. Hè, die ja, en ook qua pellen is het gewoon fijner als je ze lekker vers kan pellen. Dan gaan ze eerder ja. uit hun jasje, dat om het zo maar te zijn. zeggen. Ja. ja die halen. Die, die die, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoeveel inschrijving je hebt. Ja. Uh, dus uh, de inschrijving is al lang gestart. Ja, dat klopt. En ja. hoeveel deelnemers, op hoeveel deelnemers zit je nu? Nou. Of nu, nu geloof ik een, nou, een stuk of dertien. Dus er komen echt nog wel mensen bij. Want ons streefgetal is 36. Ja, ja. 36 ja. deelnemers. Mm -hmm. Maar met 32 gaan we al van start. En zijn dat uh, mensen die uh, daar uh, bedreven in zijn? Of mensen die het voor de eerste keer doen? Nee, dat is het leuke. We hebben namelijk twee pools. Uh, we hebben de amateurclub, zeg, mensen die af en toe zijn een pellen, gewoon lekker voor het brood of uh, door het gehakt. En je hebt mensen die het echt, echt kunnen. Ja. En die, nou, die hebben we een, zeg maar, een professionele, tussen aanhalingstekens, uh, pool voor. Ja. Dus zowel de amateurs, de mensen die denken van, ach, leuk, ik ga gewoon een avondje, even leuk. En de mensen die wat ga ik even zelf meedoen? Ja, en de mensen die wat meer wedstrijdgericht zijn, die kunnen ook een hart ophalen. Dus voor ieder wat wil. Dus dat is wel Hoe, fijn. Is wel Hoe schrift je dat? We gaan om kwart over vijf starten met een algemene pool. Dus iedereen, is iedereen? die gaat inschrijven. en dan dan komt de schifting van nou, zeg maar de mindere goden gaan dan apart en de wat betere die gaan apart. Dus, dus, dus, dan, dan wordt pas de... Uh, precies, dan wordt het pas echt gescheiden van nou, dit zijn de amateurs die gaan voor de amateursrondes door en dit zijn de wat betere de professionals en die gaan dan hun eigen pool in, zeg maar. Het dus, ja, dus lijkt me toch een moeilijke schifting. Ja, ja, ja, ja. Want uh, nee, hoor, ik dus, kan wel pellen, maar als ik klaar met pellen, is het op. Och, ja, nee, maar ze hebben meer mensen last van, <laughs> maar het is niet de bedoeling. Wat er wel met dat de, de Nee, later komt dat. Want als we dus echt gaan pellen, ja. serieus. De kanalen worden allemaal uiteraard bewaard. Die gepelde genalen. En die worden dan naar de keuken gebracht. En ik heb al van Huig Junior gehoord dat er heerlijke genalenkakketten van, van gemaakt worden. Ja. worden nou. en het geldt trouwens voor alle kanalen die de avond gepeld worden. Die worden ook mensen moeten ook al hun handen desinfecteren voor ze gaan pellen. Daar zijn we heel streng op. Ja, ja. En, uh, en we moeten ook, ze moeten ook goed gepeld worden. En als je dan in een wegenclub ja, ja. zit zoals ik, dan ga je er nog even door. Van zijn wel alle schilletjes eraf, alle pootjes eraf. Ja. Worden nog we een eerst, keer, nog een keer bekeken? Ja, worden we nog een keer bekeken. Dan gaan ze in de keuken. Dan worden ze ver, de plekke verwerkt. Dus lekkere, lekkere hapjes. Ja, dus voor alles wat. Dus het is altijd een genot. Het is gewoon heerlijk. Ja. Het uh, deelnemersveld is nu nog 13. Hè. Dat is ja. een beetje weinig. Ja, maar, oh, nou ja, waarschijnlijk gaat het die kant op, wordt het ineens toch druk. Maar nou, als ja. mensen zich erop willen geven, waar, uh, waar kan dat? Uh, dat kan uh, bij Telassa, kan dat. En ook, um, ja... Ik heb de website. Ja. Graag. ja. Uh, at uh, gmail.com Ja, dat, dat kun kan je ook, kan je je ook geven, je site, inderdaad. Site, ja. Maar het meeste, als ik uit ervaring spreek, het wordt hier de achtste keer dat we het organiseren. En als ik uit ervaring kan praten, wordt het gros gewoon op de avond zelf. Ja. Dan kom je gewoon bij mijn lijsten en dan kom je gewoon en zeg je, nou, ik wil meepellen. Nou, word je, ja. nou, gewoon, je ja. krijgt een nummer en dat nummer hou je de hele avond in klaar. Ja, wat ik de afgelopen uh, keren gezien heb, mm -hmm. dat er ook mensen van buiten Zandvoort, mee uh, ja. uh, doet, zelfs nog kunnen winnen ook. Ja, tuurlijk. Iedereen uh, kan winnen. iedereen <laughs> kan winnen. Ja, Nederlandse ja, ja. ja. kampioenschap. Ja, Ook Nederlandse kampioenschap. Open hoe uh, uh, hoe promoot je dat in de landen? Ook via de website, maar ook via mond op mond. Want we hebben ook een uh, dependant zeg maar, in Ek en Wiel. Dat is in, bij de Beverbetiel. Dat is namelijk een oud Zandvoortse pensioenhouder. Die is teruggegaan naar zijn roots. Die is daar weer gaan wonen. Ja. En die heeft nu een buurthuis. En die organiseert zijn eigen granalenpelcompetitie. En daar heeft een te gewoon. Dat zou kunnen dit, ja dat zou kunnen. Ja. Ja, dus het is een beetje over, weet je, over en weer, nu dat bestuiving zal maar zeggen, maar het is gewoon hartstikke leuk. We hebben ook Duitsers die meepellen, nou waarom niet, gezellig. Het is wel open Nederlands kampioenschap, maar alles, alles kan. Het gaat om de ja, maar het, is niet, het is niet een open Nederlanders kampioenschap, nee, precies, het is een precies. Nederlands kampioenschap. In ja, Australië mag, een Australier mag iedereen, ook mee Nee, Iedereen ja. mag meepellen. Ik zou zeggen, kom het ook vooral doen want het is berengezellig. gezellig. Ja. En nog ja. even over datum en tijd. Ja. Het is dus volgende week zaterdag de 28e. 28 oktober? Ja, en vanaf 4 uur zeg maar, is de bar open, om het maar even populair te zeggen. Een En iedereen gewoon leven. binnenlopen? Ja, en uiteraard. Lopen. uiteraard. <laughs> en die blijft ook open tot 12 uh, uur s'nachts. <laughs> maar we starten met echt met pellen. Dus de algemene ronde om kwart over vijf. Dan pelt ja. dus iedereen en daarna komt de schifting, zeg maar. En het is de bedoeling dat we uiteindelijk, op het eind van de avond, zes finalisten per pool overhouden. Okay. Dus 12. Dus dus twaalf mensen, ja, nee. ja, en dan zes uit de professional pool en zes uit de amateur pool. Ja. Dus. En er zijn natuurlijk leuke prijzen te winnen, de etentjes ja, en, en, en... kosten? Zijn er ook kosten aan Ja, het inschrijven is vijf euro okay. en dan krijg je dus wel de hele avond lekkere hapjes van. En als je gewoon komt kijken kost het natuurlijk niks nee. en je kan munten kopen mm, voor, de voor de drankjes die je wil oh, ja. gebruiken. het is gewoon een muntensysteem, dus ook ja. lekker makkelijk. Ja. Dus Want eigenlijk is het wel een avondvullend programma. Het oh, het is hard werken. Er zijn ook... Uh, oh, er zijn, en, uh, is het draaiorgel er ook weer? Uh, nee, we oh. hebben wel weer het, het fantastische duo Hij en Gij. Oh. Gij en Hij. Ik zeg het altijd verkeerd. Gij en Hij. Die komen dus het Eck en Wiel. En die, ja, die jongens zijn geweldig met de accordeon. Je wordt gewoon meegesteld. Of je wil of niet, je moet gewoon dansen. Het is geweldig. Die gastjes leggen half op de grond met die accordeon. Het is gewoon fantastisch om te zien en meten, maar het is het gewoon een groot feest en een soort reunie. Want heel bekend en minder bekend die zijn daar gewoon, dus kom gezellig langs. Zellaag, drempelig. Iedereen, je kan ook gewoon een drankje komen drinken. En dan ga je. Iedereen, nou, dat is ook wel... Uh... Iedereen kan komen kijken en als je het leuk vindt blijf je lekker de avond, want de prijsuitreiking is, uh, we proberen echt om rond 10 de prijsuitreiking te doen. want 12 uur moet alles weer stil zijn, opgeruimd zijn. Dus we hebben nog even een uurtje of zo daarna voor het ook wel gezellig lekker verdansen, we ja, klinken ja. met iedereen ja, en dan is het gezellig op ja. Dus, ja. Het is in het juttertje. Ja. Dus de zijkant van uh, Talassa. Ja. Is dat groot genoeg? Of gaat er een er zijn tent aan? twee tenten worden erbij gezet. Twee tenten zelfs? Ja, twee tenten. En die, de, de tent is voor het vermaken en het jutje is voor de pijl? Ja, inderdaad. Ja, we, hebben, we hebben het nu ook veranderd dit jaar. We maken nu ook een beetje een podiumpje in het midden van de zaal. Dus in plaats van dat de mensen ook met, soms met hun rug tegen de muur zitten... kan nu iedereen er echt heen lopen. Oh, okay. En, en, en de eigen kandidaat aanmoedigen natuurlijk. Hè. Even aanmoedigen dat is hartstikke... Ook, nee, echt waar. Want ook bij de amateurs, zou ik maar zeggen... merk je toch dat op een gegeven moment de wedstrijd we komen en mensen. Oh, hoeveel oh, bent die? Oh, gauw, gauw, gauw, gauw, weet je. En aan, het wordt gewoon ja, een groot feest. En iedereen kan nu ook lekker omheen lopen. Dus je kan heel makkelijk je eigen kandidaat aanmoedigen. Dat is wel weer een vernieuwing, hè? De podium. Dat is, dat is weer een, ja, een vernieuwing. Het is daar wat je, ja. wat je zei. Het zat tegen de wand aan. Ja. En het was eigenlijk wat minder. Uh, uh, ja, het was altijd dringend aan de voorkant. Om, om te kijken, ja. ja sommige ja. mensen kregen alle aanmoedigingen en anderen zaten een beetje ja. van, oh, ja, ja oh, ja. oh, oh ja. Ja. Maar, maar is mijn... Uh, ja, dit is even wat, wat, ja. Heb je al bekende Zandvoortse namen die meedoen? Uh, ja, Paul Laarman onder andere, die pelt mee, die heeft al een paar keer gewonnen. Ja. Ja, natuurlijk. Uh, ja, degenen die, die een beetje uh, bekend zijn, of in de prijs hebben gespeeld, ja. die, uh, die komen wel? Ja, die komen wel, want ze prijzen gewoon lekker etentje en ja. uh, weet je je je al, dat soort 3G dingen. 3G ook, ja, iedereen komt terug, want het is gewoon een feest. Maar ja, het het is op 13, heel en dan moeten er wel 36 komen. Ja, dat ja maar dat, maar dat dan maken we ons de de totaal de de niet de druk om, want het is nu dus elk jaar gelukt en ook dit jaar gaat het weer lukken. Het is een beetje decent voort, je hoort ja. van tevoren niks, maar als het komt, uh, ja, dan komt het ineens. Precies, ja. Nou, niks. We hebben ook wel al diverse poses opgehangen bij de VVV onder andere. Er staan ook alle tijden op. Ja, er wordt best wel veel aandacht aan besteed. Ja, dat klopt. Nou ja, dat je. Ja. Is niks voor jou? Nee, ik ben daar niet goed in. Nee, ik heb te maar hij maakt de Amateurs, ik alles. Ik weet wel dat er een dame bij de amateurs heeft gewonnen. Die heeft constant gepeld. dat 68 gram. Ja. En elke pijlronde had ze gewoon 68 gram. En die heeft wel uiteindelijk wel heel, ook gewonnen sport. bij de amateurs. Ja. Dat is wel heel consequent. Heel consequent. Ongelooflijk. Maar ja. hoeveel wie heeft een winnaar? Hoeveel, hoeveel pelt hij nou eigenlijk? Nou, we hebben een dame uit Bentveld. Dat is echt wel de, de kamp, kampioen. De mm -hmm. kampioenen, om het zo maar te zeggen die pelt gemiddeld 120 gram, maar dat is echt snel hoor. Dat is echt snel in, in 10 minuten. Maar die doet ook mee in Frankrijk met wedstrijden en dan is ze ook eerst, weet je, die heeft gewoon een bepaalde techniek. Ja, een profpeller. Ja, een profpeller. Okay. Maar desalniettemin, ook in is de professionele ploeg nee, wordt het plaats 2 en 3 dan wel heel fel gestreden. Het wordt gezakt gewoon een beetje naar beneden, maar dat maakt niet uit. 2 en 3 is ook hartstikke mooi. Er ja. zijn ja, ook prijsjes voor, dus dat is uh, Ongetwijfeld komt er vanavond of morgen iemand die pelt iets meer. Toch? Ja, natuurlijk. Het ja, natuurlijk. Dus dus moet ook niet de uh, vorm van de dag hebben. Het, is, het, blijft, het, het blijft open. Of aan de granalen misschien niet. Ja, en dat is ook het fijne van de genalen. Ja. Iedereen krijgt dezelfde genalen. Ja. Dus niet, iemand kan niet klagen nee, nee, van, nee, ja, nee. mijn genelde, ik genalen ik pelden niet. Nee. Want iedereen krijgt het wordt op tafel gestort, een beetje verspreid over de tafel. En ja. ga je een gewoon. Pak je ja. maar. Van, ja. Ik kan gewoon een handje bij jezelf ja. schuiven, zeg maar. En vanaf ja. dat ga je gewoon pellen. Dus niemand kan klagen van, ja, maar ik had geen goede genalen Want iedereen pelt met dezelfde dat er ook een protestcommissie dan? Nee hoor, nee. Maar ja, er zijn altijd mensen die het mee misschien denken van... Ja, toch maar, een beetje moeten zeuren. Ik het toch wel vervelend om te spellen, die genalen. Maar ja, iedereen heeft hetzelfde. Ja. En het ligt ook net waar ze vandaan komen. Hoe ze gekoond zijn. Ja. Het hebben we allemaal zelf niet, niet in de hand. Wel, natuurlijk als Huig het zelf doet. En dat is gewoon een... Kan je, je kan het ontzettend goed. Dan doet ze het hele leven al iets anders. Maar als ze de muiden komen... Ja, dan proberen we ook wel de beste te halen. Maar ja, dan kan het natuurlijk wel eens wat minder pellen. Nou ja. Eigenlijk ja. ben je... Ja. Dus afhankelijk van wat er van de week gevangen wordt? Ja, ja. ja zo vers is het allemaal. Ja. Ja. Nou, ik ben zeer benieuwd. Volgende week, de 28 e Om 4 ja. uh, uur is het inloop. Ja. Je mag blijven hangen tot kwart voor 12. Want ja. dan word je eruit gegooid. Ja. Om uh, kwart over 5 is de eerste eerst starten, ronde. De grote algemene ronde. Ja. De grote algemene ronde. Ja. Dan wordt er geschift... Professi ja, professioneel, ja, en, uh, en, de en goede pelles en de mindere pelles. Ja, en dan ja. zijn er weer twee rondes waar uiteindelijk de winnaar uitkomt en om rond 10 uur is de, prijsdreiking. de prijsdreiking, ja. ja. Ellen, bedankt voor de uitleg Heel en we gaan het zien volgende week. Gewoon lekker komen mensen, het is echt ja. onwijs gezellig. Ja, kom lekker langs. Ja, dank je wel. Graag gedaan.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 Dus nieuws van.